Michel Koenen met het NOS-journaal. Ongeveer 450 reizigers die met de Intercity direct onderweg waren... van Rotterdam naar Amsterdam... hebben twee uur vastgezeten in een tunnel bij Rotterdam. Nadat de stroom was uitgevallen, kwam de trein tot stilstand. De passagiers zaten in het donker... want ook de verlichting in de treinstellen was uitgevallen. En volgens de NS moesten de passagiers vervolgens lang wachten... omdat het lastig was om de trein te bereiken. Het schandaal rond de Franse presidentskandidaat Fillon is nog groter dan gedacht. Uit onderzoek van een Frans blad zou blijken dat de republikeinse kandidaat... niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn twee kinderen spookbanen heeft gegeven. De twee zouden 84.000 euro per jaar hebben verdiend als parlementair medewerker. De vrouw van Fillon zou ruim 830.000 euro hebben opgestreken voor twee banen... waarvan niet duidelijk is of ze er ooit ook maar iets voor heeft gedaan... Eerder werd nog gesproken van ongeveer 500.000 euro voor die banen. De grensbewaking van de Verenigde Staten kijkt bij het handhaven van het inreisverbod voor mensen uit zeven islamitische landen... alleen naar het paspoort dat de reiziger laat zien, dus niet naar een eventueel tweede paspoort. Dat zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Een Iraanse Nederlander kan dus nog gewoon naar Amerika reizen... Gisteren maakten Nederland en Duitsland bekend dat ze samen Amerika om opheldering gingen vragen vanwege het inreisverbod van president Trump. Ze maakten zich onder meer zorgen over onderdanen met twee paspoorten. En Tim Krul veralt Ajax voor AZ. De doelman werd door de Amsterdammers gehuurd van Newcastle United, maar kwam niet aan spelen toe. Bij AZ gaat Krul de concurrentie aan met Sergio Rochette. Op de slotdag van de transfermarkt is verder FC Groningen verdediger Hans Hatenboer kwijtgeraakt aan Atalanta Bergamo. Dat is de nummer 6 van Italië. Het weer nog, de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Daarna stroomt warmere lucht het land binnen. En morgen gaat het vanuit het zuidwesten af en toe licht regenen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS. Het is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Monster. How do you like your rags in the home? I like mine? Het waren natuurlijk weer zoals van ouds mulder en mulder... die met hun niet aflatende energie nog steeds overal in de regio... en daarbuiten actief zijn met hun prachtige jazzmuziek. Goedemorgen, de zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Een van de langstlopende series van Radio ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd... Peter den Boer. En eh, kenners weten dat deze ochtend dan gevuld wordt met eh, muziek van overal... maar zeker ook van Nederlandse artiesten. Ik ga je in het programma ook nog wat vertellen over wat er vandaag te doen is. En eh, vervolgens laat u leiden door wat er vandaag weer... voor parels is uit de platenkast gekomen zijn. We gaan verder met uh, het sextet van Teddy Wilson, opgenomen in 1977... met zijn vriend Lionel Hampton op de vibrafone. En het stuk heet The Man I Love. op een of ander conga-instrumentje. Dat was uh, Teddy Wilston met zijn sectet, The Man I Love. We gaan nu naar een zeer gedreven trombonist, Kai Winding, geboren in Denemarken in 1922. En met zijn ouders geëmigreerd naar Amerika in 1934. En daar heeft hij grote vuurroren gemaakt. We gaan het horen. In een uh, stuk The Morning of the Carnival. The Morning of the Carnival. Kai winding op zijn tromboon. of the Carnival. Kai Winding. Zoals ik al aankondigde... weten... en de vaste luisteraars weten dat... Uh, besteed ik veel aandacht aan... Nederlandse muzici... omdat die... geheel niet onderdoen voor de... buitenlandse collega's. Zo heb ik hier een cd van Koos van der Hout. Trompetist. Koos, die is... Uh, Af en toe hier ook gastpresentator. En die heeft een cd opgenomen met uh, onder meer Frits Katté... de pianist Rob van Kreeveld... en de inmiddels overleden Ben Janssen op de bas. En hij heeft daar uh, uitgenodigd op de drums de Amerikaan Jeff Hamilton. We gaan luisteren naar een uh, stuk van Jack Bulterman. Jawel, Jack Bulderman. Van de Remblers. En uh, dat is een stuk, een oer stuk de Zuiderzee Blues. Ja, de groep van Koos van der Hout met de Zuiderzee Blues. Ik ga nog een stukje laten horen. En dat is een, een, een stuk dat heet The End of a Love Affair. En in dat stuk horen wij een strijkbas en een plukbas. En dat zijn respectievelijk Ben Janssen en John Clayton. En op alle stukken wordt gespeeld door Jeff Hamilton op de drums. En een stuk dat heet The End of a Love Affair. Mm. Live. Een live opname van het kwartet van Jimmy Hamilton. En het stuk heette uh, Zetten Doll. We gaan nu naar een meneer op de viool. Dat kan niet anders zijn dan Stefan Grappelli. Die uh, in 1908 geboren is. In 1997 overleden op hoge leeftijd. Hij speelde die nog. En uh, hij is bekendst geworden door zijn samenwerking met... Uh, Django Reinhardt in de Hot Club de France. Hier gaan we hem horen met een groepje in het stuk Have You Met Miss Jones. En we horen onder meer Phil Woods op de sax en Louis Belsen op de drums. Stefan Grappelli. We gaan nu naar de vader van de saxofoon. En daarmee bedoel ik de man waar je niet omheen kan... als je de jazzgeschiedenis leest. Dat is Coleman Hawkins. Die uh, op alle fronten de Big Boss was. Op zijn tenorsax. sax uh, heel bekend is geworden in allerlei orkesten. Zeker uh, ook in het orkest van Duke Ellington. Hiervoor gaan wij hem horen met zijn All-Stars-octet. En dan gaan we hem horen... dat hij in zo'n prachtige solo... en de muzikanten noemen dat... een juin-solo... waar hij helemaal losgaat... op de tenorsax in, uh, in een standaard... I'm the chic of araby. None So Beautiful. Eh, dat was eh, Gino Vanelli. Die staat eh, op een cd uit een hele serie... Dryfoos Jazz eh, platen. Met eh, onder meer Michel Petrucciani... Steve Grossman, Mingus Big Band Bandicles... en nou, noem maar op. We gaan nu terug naar de oude meesters... En uh, we gaan horen Buddy Rich die we normaal kennen van enorm stampwerk op het slagwerk in de big bands. En hier laat hij zijn subtiele kant horen in een uh, groepje waar ze spelen I'll Never Be The Same. ZFMJS loopt alweer tegen de klok van 11. Dat wil zeggen dat we ze er zo meteen zo goed als zeker even uitgaan... voor nieuws en enkele reclamedingen. En dan komen we weer terug voor een vol uur ZFMJS. We gaan luisteren naar Rosemary Clooney. You took advantage of me. A sentimental sap that's all what's the use of trying not to fall I have no will you've made your kill cause you took advantage of me I'm just like an apple on a bow, and you're gonna shake me down somehow so what's the use you've cooked my goose cause you took advantage of me I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear I suffer something awful each time you go and much worse when you're near here am I with all the baby in arms where you're concerned lock the doors and call me yours cause you took advantage of me cause you took advantage of me Yes, you took advantage of me. Just move on up Toward your destination